9 uur. Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Het dodental van het ongeluk met een olietrein in het stadje Lac-Mégantic in Canada zal oplopen, verwacht de politie. Officieel is er één dode. Volgens Canadese media worden tussen de 50 en 80 mensen vermist. De politie heeft geen precies aantal vermisten, doordat sommige mensen meerdere keren als vermist zijn opgegeven.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 Reddingswerkers vonden de slachtoffers enkele honderden meters van het toestel. Bij het ongeluk raakten tientallen mensen gewond... van wie sommigen in kritieke toestand zijn. De Boeing 777 van Asiana Airlines verongelukte tijdens de landing. Het lijkt erop dat het toestel te snel daalde. Het vliegtuig moet de grond hebben geraakt voor de landingsbaan. Het verloor eerst een staart, daarna wielen en een deel van de vleugel. Het brandde uit naast de landingsbaan. Waarschijnlijk waren de meeste van de 300 mensen aan boord er toen al uit. De benoeming van Mohamed El Baradei tot interim premier van Egypte is onzeker. De Noer-partij, de op één na grootste islamitische partij, heeft onoverkomelijke bezwaren tegen de liberale politicus. De partij trekt haar steun aan de interim regering in als de benoeming wordt doorgezet. De Rolling Stones hebben gisteren voor het eerst in 44 jaar een concert gegeven in Hyde Park in Londen.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 De Roodsnavelkeerkringvogel Zeeuwse mosselen, of toch niet <coughs> vroetmeesterpadden en <coughs> kikker in mijn keel. <laughs> Welkom <hums> bij het tweede uur van vroege vogels. <coughs> <hums> Nou, ik zeg het nog maar eens even om u thuis jaloers te maken. Of misschien zit u zelf ook al lekker in de tuin. Maar wij zitten in ieder geval heerlijk buiten hier bij Stadzicht. Bij het Nadermeer. Uitzicht op die fantastische... Fantastische ja, vlakte hier is het bijna. En hooggras, spreeuwen, zwaluwen. Het is, nou ja, het is beter op deze zondagochtend. Met dit weer kan het gewoon bijna niet beter. En vanuit het hooggras uh, piepen twee fotografen op. Eén ja. uh, zien we net een hoofdje van, want die is een... Bart die zag net uh, slaapplekken van de reeën. Die liet me dat oh. net uh, zien. Je ziet van die hele schattige platgedrukte plat rondjes in het gras... waar die reeën dan hebben liggen pitten. Maar ja, uh, ja echt. Uh, eindelijk, eindelijk zomer. Maar eindelijk ik mis. mis ik, qua audio mis ik nog iets. Jij? Ja, we zien vooral heel veel. Maar horen uh, doen we niet veel op deze plek. Nee. Ik, uh, ik kijk even naar onze technicus. Hebben we, hebben we een, een lekker zomergluidje oh, ja. er, erbij? Zo, okay, kijk. Ja. ja, dit is echt zomergevoel. Dit is ja, zo'n krekel. Je kunt een. Ja, een barbecue aansteken voor de geuren en een plastic zwembadje neerzetten om in de poot te baan, pootje baden. Maar dit geluid maakt het toch af. En, nou ja, en dit geluid, ja, dat dacht Mirjam de Winter uit Rotterdam dus ook. Maar inmiddels kan ze alleen nog met een, een zwart balkje voor haar ogen in de tuin zitten. Want Mirjam staat nu te boeken als krekelcrimineel. Ja, begin juni hoorde Mirjam in een dierenwinkel dit uh, gezellige chirp van reptielenvoer. Ook wel bekend als huiskrekels. Ze schafte een doosje aan, 1,75 euro kost dat... liet de 40 krekels los in haar tuin... voor een mediterrane sfeer op zomeravonden. Nou, Tot zover niks aan de hand. Tot de Rotterdamse deze zomertip ging twitteren. Eigenlijk een, ja, een oproep om exoten los te laten in je Hollandse achtertuin. Ja, dat is niet handig natuurlijk. En prompt kreeg Mirjam een brief van het ministerie van Economische Zaken. De flora- en faunawet is overschreden. Een keihard geval van faunavervalsing. Ja, nou, Wij moesten er een beetje om lachen. Maar je kunt natuurlijk ook denken, wat een domme actie. Eh, zomaar krekels uitzetten zonder dat je weet wat het betekent... voor de omgeving of ja, voor die arme krekels zelf. Maar ja, aan de andere kant, nu zitten ze in een tuin. En anders waren ze beland in een terrarium... en opgevreed door een hongerige baardagame. Ja. Voor je het weet, worden echt gevaarlijke exoten uitgezet in de natuur... omdat ze zo gezellig klinken in de tuin. Daarom nu, speciaal voor Mirjam de Winter. Uh, deze uitzending komt op de website te staan, dus ze kan het afspelen wanneer ze maar wil. Een heel erg fijn, exclusief tuingeluid. Speciaal voor Mirjam de Winter? Ja. Het, het, want het zijn geen regels toch? Nee, die heeft ze al. Dit zijn vast de, de pinguins voor aankomende winter hoeft ze die zelf niet uit te zetten in de tuin. Nou, Mirjam, voor jou. Smith op de fluit, Sally Pinkers op de piano. Ze speelden de schertsorwals uit de suite voor fluit en piano van de Franse componist Philippe Gaubert. Wie denkt dat alle Zeeuwse mosselen uit Zeeland komen, die vergist zich. Meer dan de helft wordt aangevoerd uit Engeland, Ierland, Denemarken of een ander buitenland. Jaarlijks gaat het om zo'n 30 tot 50 miljoen kilo mosselen. die in het Zeeuwse water worden gestort voordat ze de markt opgaan. Wat doet dat met het onderwatermilieu vragen, bezorgde biologen zich af. Want met die constante aanvoer van buitenlandse mosselen... is de kans op invasieve soorten en exoten natuurlijk groot. En niemand weet wat die kunnen aanrichten. Voor Harm van faunabescherming reden genoeg de import aan te vechten. Maar tot nu toe zonder resultaat. Sennet Paramoor neemt hem mee naar mosselkweker Krijn Verwijs in Eerseken. Waar in alle vroegte een lading mosselen uit Denemarken wordt gelost. Even kijken hoor. Hoeveel mosselen gaan er nou in? Nou, in deze vrachtwagen zitten ongeveer 30 ton mosselen, dus 30.000 kilo. Normaal gesproken kunnen we er zo'n stuk of 10 per week ontvangen. Maar uit dit gebied is het vrij beperkt. Onze normale aanvoer komt uit Ierland. Denemarken, Ierland, andere landen nog? Het Verenigd Koninkrijk, Wales met name. Uh, Duitse Waddengebied. De totale uh, hoeveelheid mosselen die verhandeld wordt uh, via Ierseken is ongeveer een derde vanuit Nederland, een derde vanuit Duitsland en een derde vanuit andere landen. Dus de meeste Zeeuwse mosselen zijn eigenlijk niet eens Zeeuw? Uh, ehm. Die zijn dat, buitenland. Dat er eraan wat u onder dat begrip verstaat. Nou ja, in ieder geval niet in de Oosterschelde geboren en getalken. Goed, het is dezelfde mossel. De mossel gaat nu dus uh, op uh, een perceel En ja, het ligt enige tijd in zeer water, op Zeeuwse grondgebied. En dan zijn het Zeeuwse mosselen? Want voor mij betreft is dat een goede omschrijving. Er wat krabbetjes mee, zien? Hier. Ja, deze uh, zit altijd een kleine hoeveelheid uh, tarren, een kleine hoeveelheid bijvangst. En dat zijn met name uh, ja, wat krabbetjes, uh, af en zeesterken. Maar er kunnen ook andere dingen bij zitten. Hè? Uh, ja, dat is uh, onderzocht uh, vooraf. Er is een heel gedegen onderzoek gedaan om te kijken of de biotoop uh, waar deze mossen gevangen zijn overeenkomt met de biotoop van uh, Doodse Schelden. En of daar verschillen in zitten in de, in de soorten die hier eventueel zouden kunnen gedijen, die uh, hier eigenlijk niet zouden voor kunnen komen. Maar wacht even, er staat hier iemand met een emmertje te scheppen. Wie is dat? Dat is Nico van Zandvoort, die is de hoofd van de mosselveiling in Ierseke. En die pakt dus een, een, een monster om te kijken welke wiertjes en welke plantjes en andere diertjes mee in de mossel meegekomen zijn. Arnister van de bescherming. je staat een beetje kritisch te kijken. Ja, ik zie dat uh, tussen al deze al volwassen mosselen zit het helemaal vol met noordkrompen. En Noordkrompen, dat is een, een grote schelp, een hele stevige schelp, die in de Oosterschelde bijvoorbeeld absoluut niet voorkomt. Ook niet in de Nederlandse kustwateren. Dat is een diepwatersoort. En daar zitten er duizenden tussen hier. Dus daar begin je dan al mee. Nou hoorde ik wel net van uh, Krijn van Wijs, dat deze partij wel van tevoren is gemonitord. Ja, maar wat is monitoren? Ze kijken naar een paar soorten. ...nog niet naar 10 van alle soorten die er kunnen zitten. En ze kijken ook niet naar de larven van soorten. En daar gaat het vooral om. Larven zijn vaak kleiner dan een millimeter... ...en kunnen op alle mogelijke manieren meekomen. Maar daar kijken ze helemaal niet naar. Nou zie ik dat er wel een steekproef genomen wordt. Ja. Hè? Er staat hier een, man met een emmertje in hand ja. van de mossenveiling. Ja. Ja. Nico van Zandvoort? Goedemorgen. Is dit een steekproef, dit emmertje? Dat is een steekproef. Dat is uh, wel een gerichte steekproef zeg maar, op uh, de tarren die erin zit. Alles wat niet tot de mossel toe behoort. Zoals de noordkromp, het het Noord Er zit wat Noord zitten wat noordkrompen erin. Er zitten wat zeesterren in. En wat eikenblad, wier. Maar er zitten ja, mogelijk ook andere wiertjes in. Ja. Maar dat is juist wat we allemaal willen weten. Zeg maar. Wat er allemaal bij groeit. En wat er allemaal bij meekomt. Maar goed, deze mosselen liggen al in het schip. Dat wordt zo uitgezaaid natuurlijk. Hè? We hebben nog steeds een bewakingssysteem. En natuurlijk is het zo zeg maar, dat het niet betekent... Zeg maar, dat je alle allerlaatste alle soort... ...helemaal uit kunt sluiten. Nee, dat kun je niet. Maar dat is ook niet de bedoeling. Dat wil zeggen, wel, wij werken er wel na om dat te doen... ...maar daar is ons bewakingssysteem voor dat als er dan iets zou voor, voor zou doen... ...dan komt er direct een soort early morning systeem... ...wordt direct meer monsters genomen, worden direct maatregelen genomen... ...om het, de partijen te blokkeren en terug te nemen... En dat zijn de systemen wat bewaakt is. Je kunt ook zeggen: ja, zet er een grote glazen stolp overheen. Nee, heb je kijk, niks. Nou, Ten eerste, dit is een Natura 2000 gebied. Oh, Arm, ja. zullen we de discussie aan boord voortzetten? Ja, voor ja zitten? prima. Ja. Ja, want de schipper die wacht en die wil ja. uh, die mosselen zo snel mogelijk uitzaaien. Ja, dat is <laughs> en ja. waarom ja, Holstein van de Vereniging van Schelp Importeurs, waar gaan we naartoe? Wij gaan nu naar een van de zogenaamde verwaterparcelen. Dat zijn natte pakhuizen. Dit is hier vlak in de buurt van Iersekeur. Ja, we gaan zo over boord. Ja, nou dat gaat snel, zeg. Ja, met uh, enorme waterdruk. Een ja. grote straal water wordt dus over het bord uh, gespoeld. Ik ga weer een beetje daarheen vanwege het lawaai. Maar, heb je ook gekeken? Ik heb ook gekeken ja. en ik heb vooral ook gezien dat er behalve mosselen nog een heleboel andere dingen overboord gingen. Zoals? Zeesterren, krabben, wieren en. Noem alles maar op. Ja. En Dat is juist ons probleem. Er wordt steeds gedaan alsof er overal in Noordwest-Europa dezelfde soorten voorkomen, maar dat is precies niet het geval. Er zijn allerlei soorten wieren, er zijn allerlei soorten sponsen, er zijn allerlei soorten, vooral lagere planktonachtige diertjes, die heel specifiek in bepaalde biotopen, bijvoorbeeld in Zweden of in Ierland voorkomen en hier niet. En die komen dus nu ook hier terecht. We hebben net gezien dat er enorme hoeveelheden noordkrompen overboord gingen. En dan kan je wel zeggen, ja, wat kan nou die noordkromp voor schade doen? Dat weet ik niet, maar dat weet in feite niemand. Dat weet je pas als het te laat is. Ja, nou, Dat is een beetje het probleem natuurlijk, hè, Jaap Holstein, dat je niet weet wat die soorten gaan doen hier. Ja, maar in de eerste plaats van elk gebied waarvoor vergunning is verleend om mossel hier uit te zaaien, is bekend welke soorten Zit er voorkomen. Er zitten er soorten in die we niet willen hebben, dus probleemsoorten die we noemen. Dan wordt de aanvraag niet verleend, maar we vragen ook niet meer aan. Voor zover ze kleiner dan 1 mm zijn, praat je vooral over algen. Algen komen heel algemeen voor met zeestromingen, gaan die mee met ballastwater. Maar de bescherming voor onze water zit er vooral in dat je geen mosselen mag importeren... op het moment dat er schelpditoxines in het water zitten in het land van herkomst. Gift bedoel je? Ja, dat zijn algen die giftig zijn. Ja, het is dus veel ingewikkelder. Want soorten die bijvoorbeeld in Zweden niet eh, explosief zich ontwikkelen... kunnen dat onder hele andere omstandigheden hier in de Oosterschelde misschien wel doen. En nogmaals, ik heb het al eerder gezegd... en dit is volstrekt duidelijk voor alle onafhankelijke deskundigen... Eh, dat het niet kan uitblijven dat er ongelukken hiermee gebeuren. Het is ook niet voor niks dat Duitsland het afgelopen jaar heeft verboden dat er ook nog maar één mossel in de Waddenzee wordt uitgezaaid. En dat is niet omdat ze al een groot probleem hebben gevonden. Dat is uit voorzorg. En dat zou je in een beschermd natuurreservaat als onze Waddenzee... en onze Oosterschelde dus ook niet moeten willen. Het gaat er niet om dat er met ballastwater ook wel eens dingen meekomen. Dat gebeurt. En daar wordt hard aan gewerkt. De regering, onze eigen regering, is doodsbenauwd voor exoten in Nederland. Doe er alles aan om dat te voorkomen. En dan staan ze dit wel toe. Dat is volstrekt onbegrijpelijk. Wat we nou gezien hebben is dat de grote hoeveelheden mosselen, die in feite volwassen zijn, die je kan eten, dat die hier worden verwaterd. Nou, dat kan je ook in Denemarken doen hoor. Er zijn ook echt wel plekken waar het water helder is, want dat is dan een voorwaarde voor dat verwateren, dat ze hun, uh, hun afval kwijtraken. Ja, waarom gebeurt dat niet gewoon in Denemarken, Ja. De fabrieken die hier staan hebben een capaciteit die gericht is op de hoeveelheid die vroeger hier binnenkwam. is economische kwestie. Dat is niet meer. En de fabrieken staan niet voor niks hier, omdat je hier uitstekende opslagmogelijkheden hebt in het water. Maar de grootste assetmarkt is vlakbij. Vanuit het buitenland kun je dus niet op deze manier leveren zoals de grote supermarktketens ja. dus dat willen. Harm nog één keer? In de, de Oosterschelde daar zijn de laatste tien jaar enorme aantallen nieuwe soorten ontdekt. En dat kan door dat ballastwater, dat kan door klimaatverandering, mm. maar het kan net zo goed door het importeren van schelpdieren zijn gebeurd. Dat weten we gewoon niet. Er is geen enkele manier om dat nog te achterhalen. Maar het is één ding er zeker: er komen er nog veel meer. Dat, dat is niet tegen te houden. En het voorzorgsprincipe voor een Natura 2000 gebied is: ik mag er niks inbrengen wat er niet in thuis hoort en dat geldt dus overal, behalve in de Nou Hans, de mosselen liggen in het water, de Deense mosselen, straks Zeeuwse. Ja, over een, een week of wat worden ze weer opgevist. We gaan naar de haven. Prima, we gaan eerst even naar Munderland. Ja. Memo, een van de muzikale thema's uit de speelfilm The Natural Muziek van Randy Newman... uitgevoerd door het studioorkest, onder leiding van Randy Newman zelf. Kijk, de natuur is natuurlijk prachtig schitterend, maar natuurlijk ook stroomvervelend. Huh? <laughs> ja, na een paar seconden weet je meteen... Wie die stem is, vooral die. Hè? Jan Wolkers, schrijver, beeldend kunstenaar. maar boven alles natuurliefhebber en naamgever van de Jan Wolkersprijs. voor het beste natuurboek. Die prijs is ingesteld door het Wereld de Volkskrant. en uh, door onszelf, Vroege Vogels. Er zijn ruim 180 boeken ingezonden. en vandaag kunnen we bekendmaken. welke 20 daarvan de eerste ronde hebben overleefd. 20 natuurboeken zijn nog in de race voor de Jan Wolkersprijs. en die staan op de zogenoemde longlist. Ja, we gaan ze niet alle 20 nu opzetten. Opnoemen. Uh, dat is niet bij te houden, maar op onze website vroegevogels.vara.nl zijn ze uiteraard wel alle met naam en toenaam te vinden. Het is een heel erg mooie gevarieerde selectie, veldgidsen, encyclopedieën, poëzie, kinderboeken, naslagwerken, romans uh, van uh, A, uh, Alma Huiske tot Z van Koos van Zomeren. Uh, kijk gewoon voor die longlist op vroegevogels.vara.nl. Ik heb geen flauw idee wat het is. Kreekeltjes zijn dat toch? Iemand zei dat het een uil was, ander zei dat het een nachtvogel was. Toen we hier kwamen wonen, toen is hij gaan vragen wie er zo'n, wat een zendapparaat op het dak had. Dat, ik dacht dat het zendapparatuur was. Want het is piep, piep. Ja. Maar iemand anders zei dat het een kikker was. Ja, dat is ook natuurlijk wel heel ver, ver vandaan. Dus ik, uh, ik weet het niet. Ik ben wel nieuwsgierig, eerlijk gezegd. Nou, zendapparatuur is het in elk geval niet. Ja, dat gefluit in je tuin, wat is dat nou? Op zich is het niet zo gek hoor, als niet iedereen dat geluidje herkent. Want het komt van een beestje dat eigenlijk alleen maar... in het diepe zuiden van Limburg voorkomt, de vroedmeesterpad. Maar liefhebbers hebben hem de afgelopen jaren... op allerlei plekken in Nederland uitgezet. In Den Haag, Haarlem, Hogeveen, Gorssel, Utrecht en in Amersfoort... bij verslaggever Roel Pauw in de buurt. Ja, in Amersfoort, in een niet nader aan te duiden wijk... Want we doen graag een beetje geheimzinnig over de vroedmeesterpad, want hij is nogal zeldzaam. Op de bekende website waarneming.nl wordt de vindplaats van dit beestje ook nooit prijsgegeven. Dat doen we nu dus ook maar niet. Ook omdat degene die de diertjes hier ooit heeft losgelaten dat liever niet wil. Het is een beschermde paddensoort. En uh, ja, ik zeg het wel met enige stroom. Ik denk dat het wel illegaal is wat we hebben gedaan. Ja. Maar we hebben er eigenlijk nooit spijt van gehad. De meeste buren kunnen het daar wel mee eens zijn. Ik vind het heel erg leuk. Maar het is, uh, ja, het is erg uh, gezellig, is dat, s'avonds. Ja? Erg rustgevend. Ja. Heel gezellige, vrolijke geluidjes. Het <laughs> steunt me niet het mens. Maar als ze het leuk bij mij vinden, we hebben veel weinig contacten, moet ik zeggen. Oh. Ze hebben een eigen leven, ik heb een eigen leven. We moeren ons niet met elkaar. Maar misschien ontstaat er ook een keer iets moois. Heerlijk, rustgevend. Ja? Althans, voor mezelf. Ik vind gewone kikkers ontzettend leuk. Maar die pad is zo monotoon. Kunt u er niet van slapen? Nou, dat is een beetje overdreven. Maar wel het raam dicht. Ja, op een gegeven moment doe ik het raam dicht. Ze beginnen smiddels dus om een uur of drie en het gaat de hele nacht door. Echt. Ze maken een pokkenherrie. <lacht> Ze ook allemaal een andere toon, hè? Ja. Heeft dat te maken met... Mannetje, vrouwtje of uh, nee. zijn het alleen mannetjes die zingen? Nee, allebei zingen ze. En uh, ja, ze hebben dus allemaal toch een, een iets andere toon. Ik hoor toch zeker vier, vijf, nou, wel meer, denk ik, verschillende geluidjes. En dat is dan naar schatting ongeveer 5 à 10 procent van de totale populatie. Dus alleen al in deze tuin kun je 50, 60 ja. padjes verwachten. Ja, klopt. Ja. Ik kan me niet herinneren dat ik er ooit één gezien heb. Nee. En het schijnen ook hele lelijke beesten te zijn. Hey, ik God, dat je ze niet zien moet. Mijn achterbuurvrouw die daar woont, ze is inmiddels overleden... die deed me een keer een, een kopietje uit een tijdschrift ja. in de bus. En ik dacht, maar die is lelijk. Toch maar een signalement. Een stuk kleiner dan de gewone pad. Zandkleurig, donkere kraaloogjes met een verticale pupil. En als je heel veel geluk hebt, dan zie je het mannetje... met 10, 20 gelige eitjes aan zijn achterpoten. Die draagt hij zo'n twee weken met zich mee. En als ze op het punt van uitkomen staan, dumpt hij ze in een vijvertje. Deze vorm van broedzorg heeft hem, zoals bekend, de naam Vroedmeesterpad bezorgd. Heeft u hem gezien? Ja, ik stond er bovenop, joh. Mag ik even komen kijken of is hij weg? maar hij is weg. Zo snel is hij toch niet? Ja, is hij wel. Ja. Ja? Ik denk, hè, was daar, kop, ik, ik til mijn voet op en hij, hij loopt weg. En zo, zo, zo, en hij verdwijnt zo hier onder de heg. Ja, hoor je die? Ja, oh ja, ja ze nou is hij binnen. heel dichtbij. Ja, hij zit hier. Eigenlijk... Zit altijd onder ja, hij die zit, die zit hier onder, ja. ja. Maar dit die geritsel, wat is dat? Dat kan een muis zijn. Ja, dat is waar. Ja, hoor hier, twee. Twee zitten hier. Oh, drie, ze zitten bovenop elkaar. Jeetje. Hallo. Ja, kijk. Ja Ze, oh ja, ze, zijn, uh, ze zijn bezig. Echt? Ja. Meneer en mevrouw. Dit heb ik nog nooit gezien. Nee. Echt niet. Tien jaar geleden is het hier begonnen met tien paddenvisjes... afkomstig uit de Hortus botanicus in Utrecht. De populatie daar was op haar beurt weer ontstaan uit vroetmeesterpadjes... die iemand had meegenomen uit Frankrijk en België. Het was geen makkelijk begin... Voor de Amersfoortse enclave. En uh, die, die hebben we hier in het vijvertje gelegd. Uh -huh. Maar er zaten ook heel veel larven van Libellen erin. Enorme vraatzuchtige yeah. beesten. Yeah. Na nou, een paar dagen was de helft al opgegeten. Oh. Dus we dachten, van, nou, dat gaat het niet worden. Nee. Maar in het najaar, in de zomer zijn ze uitgezet... in het najaar hoorden we toch het eerste gefluiten. Het was een enorm, geweldig feest. Dat was echt een soort overwinning dat ze het hadden gered. Ja. Vijf padden ja. die dit hebben veroorzaakt. Ja. Dat is op zich wel interessante ja. informatie. Ja. Uit Utrecht is bekend dat er dus drie populaties zijn geweest... die, die samengesmolten tot één. En dan heb je toch ja, veel genetische variatie. Ja. En... Um, voor een wetenschappelijk onderzoeker is dit een hele leuke ja? materie. Ja. Van wat is nou genoeg om een populatie ja. te stichten? Ja, ik zag er nog één. Ik heb er een. Hier is die. Oké, hoeveel hebben we dan al? Vier. Ja, maar wat wil je er dan ik nou mee? Ik is toch een andere vijver. Bij <laughs> wie? we <Van> mee? <laughs> Nou, deze vroedmeesterpatjes vieren dus hun 10 jaar jubileum. En dat is best bijzonder, want zijn uitzetting is lang niet altijd succesvol. Een paar straten verderop is het ook een keer geprobeerd, maar na een jaar of wat werd het daar weer stil. Hier in dit buurtje zijn de omstandigheden blijkbaar precies goed. Um, twee dingen zijn er denk ik belangrijk. Eén is een vijver waarin de jongen kunnen opgroeien. Nou, die zie ik. En uh, schuilmogelijkheden in de vorm van stapelmuurtjes, holletjes, gaatjes, uh, onderplanken. Nou, dit is een hele gevarieerde tuin. Ik denk ook dat er heel veel voer is. Dat zou dan nog een derde factor kunnen zijn. Uh, spinnetjes, torretjes, kevertjes, pissenbedden. Het microklimaat, want vroedmeesterpadden zijn warmte-minnende dieren. Ja. In Nederland is het net... Warm genoeg om de jongen groot te brengen, dat is denk ik het belangrijkste. Waar overwinteren die uh, voetmeesterpadden? Ze kruipen ver onder de grond, uh, bladeren dekken. Op plekken waar het vorst vrij is, zeg maar, waar de vorst uh, niet komt, daar overwinteren ze. Ja. En dat, uh, dat gaat dus heel goed in Nederland. En ik dacht, nou, in de strenge winter vriest hij wel dood. Dat zie je niet, noord. maar hij is helemaal niet doodgevroren. We hebben geprobeerd met van alles, met stampen en met schrapen... en ook wel met spuitbussen. Bestrijdingsmiddelen. Ja, je krijgt ze niet weg. Ik krijg ze echt niet weg. Deze diertjes horen hier oorspronkelijk niet. Mensen hebben ze uitgezet. Ja. Niet iedereen is daar blij mee. Ja. Mag je ze op een of andere manier bestrijden? Mag je ze vangen, ergens anders neerzetten... Mag je er per ongeluk bovenop gaan staan? Nee. <laughs> per ongeluk bovenop gaan staan, dat kan gebeuren. <laughs> maar zoals de wetgeving nu is, mag je er eigenlijk niks mee. Nee, het nee. is een beschermde diersoort. En, um, en ja, dat betekent dat je daar zorgplicht voor hebt. Hoe ze er terecht zijn gekomen, ja. maakt niet uit. Nee. Ze zijn er. Ja, en zijn. vanaf dat moment heb je die zorgplicht ja. volgens de Nederlandse ja. wet. Je moet ze met rust laten. Ja. Je moet ze verdragen. Nou, dat is toch niet zo moeilijk. Elk jaar als ze wakker worden uit hun winterslaap en ze gaan fluiten... is dat een feest ja. gewoon, want voor ons begint dan echt het voorjaar. Ja. De wals in G-klein van de Russische componist Ale Alexander Skriabin uitgevoerd door de pianist Steven Coombs. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Sensatie in natuurminnend Nederlands. Oh. Een pianospelende wolf. Ja. <laughs> de wolf... Is terug. Nou ja, er is een dier aangereden in de Noordoostpolder dat wel heel erg veel op een wolf lijkt. Maar DNA-onderzoek moet nog uitwijzen of het inderdaad echt een wolf is. Wolvendeskundige Leon Linnarts van Ark Natuurontwikkeling houdt de kans op 99%. En daarmee is het nieuwtje wel spectaculair. Want de laatste wolf werd 150 jaar geleden weggepest uit ons land. Leo's telefoon stond dan ook niet stil de afgelopen dagen. En de irritante wolven ook niet. Mogen die een beetje zachter? Wat had deze wolf eigenlijk te zoeken in de Noordoostpolder? Vroegen we hem nadat we hem eindelijk te pakken hadden. Nou, de Noordoostpolder lijkt een rare plek. Maar eigenlijk is heel Flevoland een walhalla voor reën. We zetten de hoogste reedichtheden van Nederland. En aangezien reed een belangrijk prooidier is voor een wolf... is dat eigenlijk een uiterst geschikte plek voor een wolf om te vertoeven. Nou is deze doodgereden, deze wolven. Is dat ook de toekomst voor de wolven in Nederland? Nou, uh, Nederland heeft al veel meer verkeer dan uh, Duitsland. Maar in Duitsland zien we eigenlijk dat er verrassend weinig wolven doodgereden worden. Dus ik heb wel goede hoop dat niet alle wolven in Nederland doodgereden gaan worden. Dat dit gewoon een uitzondering is. En de boeren moeten hun kippen binnenhouden? Nou, de kippen niet zo, maar de schapen en de geiten moeten achter het schrik draaien. Dat uh, in ieder geval op die plekken waar wolven zich permanent vestigen. Maar wat Duitsland laat zien is dat uh, wolven nog altijd vooral heel veel uh, wild eten. En uh, minder dan 1% van zijn dieet uit uh, schapen of geit bestaat. Bedreigde natuur. De nieuwe IOCN-lijst, International Union for Conservation of Nature. Die lijst van bedreigde soorten is weer uit. En opnieuw is er geen reden om de vlag uit te hangen. Ruim 700 soorten zijn erbij gekomen, waarmee het heel slecht gaat. Zoals bijvoorbeeld de conifer. dan denkt hij, ach, dat het het met de conifeer? Ja, waaronder seders, cipressen en sparren. Niet alleen tragisch omdat het de oudste boomsoort ter wereld is, maar ook omdat de boom veel nuttige grondstoffen levert en heel veel kooldioxine kan opslaan. De tandkarper, een hagedis en een zoetwatergarnaal zijn we kwijt. De vindloze Aziatische bruinvis, bijna. Oorzaken? Verlies aan leefgebied, illegale jacht en handel, vervuiling, klimaatverandering en... Dat is nieuw, de toename van invasieve exoten. Pas maar op met die Zeeuwse mosselen dus. Ja. En die krekels? Die Goed uitkrekels. nieuws. Sinds dit voorjaar hebben we er een nieuwe broedvogel bij, de kuifaalsgolver. Er kwamen al jaren wat paardjes op een eiland bij Niltje Jans in de Oosterschelde. En eh, die deden ook wel eens wat nestpogingen, maar dat verliep voor ons nog niet echt succesvol. En nu is het gelukt, hoewel, gelukt, de kuifaalschoffers werden bij het broeden zo belaagd door een kolonie gewone aalschoffers, dat ze het na twintig dagen voor gezien hielden. Er zijn dus helaas nog geen nakomelingen, maar ze zullen volgend jaar zeker terugkomen. Behalve de kuifaalscholvers en gewone aalscholvers zitten er ook grote aalscholvers. Wat maakt dit eilandje nou zo aantrekkelijk voor aalscholvers? Vroegen we aan vogelaar Pim Wolf. Een van de belangrijkste dingen van die plekken is dat het een rustige plek is. Hij kan niet betreden worden door bezoekers. Hij ligt veilig achter een slagboom. En daarnaast is het een, een rotspartij in zoutwater. Midden in het voedsel van zowel grote aalscholvers als aalscholvers. als kuifaalscholvers. En die rotsen, dat, dat is wat het zo bijzonder maakt. We hebben natuurlijk heel weinig rotskust in Nederland. En die kuivelschoffers zijn daar erg aan gebonden. Met name aan de vissen die daar onder water tussen die rotsen voorkomen. Daar zijn kuivalen ongelooflijk goed in om die er uit te pulken. Maar dan maken ze toch ruzie met elkaar? Ja, wat je op zo'n plek met veel broedvogels bij elkaar ziet. En met name die aalschoffers, die bouwen allemaal nesten van wier. En er is geen oneindige hoeveelheid losliggend wier. En wat is er dan makkelijker om even in het nest van de buurman te gaan grazen... om te kijken of daar nog een pulletje uit kan komen. Aalscholvers zijn groter, zwaarder dan kuivalscholvers. En tot nu toe verliezen de kuivalscholvers de concurrentie om nestmateriaal. Beestachtig. Het moet afgelopen zijn met het subsidiëren van stierenvechten... vindt een grote meerderheid van de Tweede Kamer. Dit naar aanleiding van een motie van de Partij voor de Dieren die hierom vroeg. Europese landbouwsubsidies blijken ook terecht te komen... bij een sector in Spanje die zich bezighoudt met stierenvechten. En onder andere vechtstieren fokt. Landbouwsubsidies zijn niet bedoeld voor dieronvriendelijk leedvermaak... vindt de Partij voor de Dieren. De Zee... Nederland heeft er een nieuwe onderwatersoort bij. Dat maakte de marinebioloog Arjan Gittenberg gisteren bekend... na terugkomst van een expeditie naar de Bruine Bank. Een zandbank ter hoogte van IJmuiden. Voor het derde jaar zijn duikers en biologen van Bescherm een wrak de zee opgegaan. Niet alleen om scheepswrakken te bevrijden van oude visnetten... maar ook om te kijken naar wat er leeft. En dat leven is ook meestal weer te vinden op diezelfde wrakken. Arjan Gittenberger. Dat was eigenlijk meteen raak. Ik zou zeggen, voor mij dag twee hebben we al uh, een van de meest bijzondere dingen gevonden. Een uh, juweel Juweelanemonen zijn eigenlijk harde koralen zonder een hard sklep. Maar voor de rest uh, ja, hebben ze alle kenmerken van een hard en ze zien er ook echt prachtig uit. Hele mooie kleuren, kleine ja, bolletjes als tentakels. Prachtig. We waren heel enthousiast toen die tegenkwamen. De soort is wel aangespoeld langs de Nederlandse kust omdat hij bekend is van uh, Engelse en Franse kwesten. Het was totaal niet bekend dat hij in Nederland zich ook gevestigd had. Daarnaast hebben we ook een kleurvariant gevonden van de sierlijke slipanemon, Een roll of de tentakels. En een oranje binnenkant. En deze kleurvariant ja, staat gewoon niet in de boekjes. Dus vanwege die oranje binnenkant hebben we hem voorlopig in ieder geval even al de varia maxima genoemd. Dieren in het nieuws. Dat eh, mensen bij het praten graag hun handen gebruiken... stamt uit de tijd dat we nog vis waren. De hersengebieden voor spraak- en handbewegingen... liggen namelijk heel dicht bij elkaar. En dat is bij vissen niet anders. die wapperen met hun handen? Precies, er maar. Vissen gebruiken hun vinnen niet alleen om vooruit te komen... maar ze praten er ook mee. Door met hun vinnen te wapperen... sturen ze geluidssignalen door het water... Dat wij moeilijk kunnen praten zonder gebaren heeft dus te maken met de evolutie. Al dus wetenschappers van de Cornell University van New York. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Celliste Maria Kliegel en pianist Raymond Havenit... speelden het Allegro Spiritoso van Jean-Baptiste Senaillet. Het gaat niet goed met de, let op, roodsnavelkeerkringvogel. Op het Caribische eiland Saba, het is een belangrijke broedplaats van deze zeevogel... Wemelt het van de verwilderde katten en die lusten de roodsnavels wel. Dit blijkt allemaal uit onderzoek van zowel Imares als de Saba Conservation Foundation. En... Ze luiden de noodklok. Aan tafel. Dolfi de Bro. Zeg ik De Bro? Sorry, nu heb ik het net ja, niet goed gevraagd. De Brot. Brot. Ja. Dolfie de Brot van Imaris en Michiel Boeker. Die onderzoek deed voor de Saba Conservation Foundation. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Lekker met het hoofd in de zon. <laughs> um, Michiel. Oh, kijk, we horen hier de. Ja, ik kijk ja, automatisch omhoog. Ja, ik ik denk dat Dat, dat <lacht> hoort hier niet. Maar, maar, <lacht> ja, Michiel, jij ja, ook dat <lacht> ja. nee, Dit is een ingestart geluid van de, de, de vogel. ja Wat voor vogel is het? Uh, fantastisch beest. Uh, het is een zeevogel. Um, een beetje sternachtig, maar het zit in een andere groep. Uh, formaat van een reuzenstern, ongeveer. 50 centimeter van snavel tot uh, staart, met dan nog uh, een halve meter... Ruim een halve meter uh, staartpennen die daar uitsteken. Mm -hmm. Twee, als ze volledig zijn, twee staartpennen die daar uitsteken. Uh, ontzettend uh, schitterend wit, een beetje uh, reflecterend wit. Ja. Zwarte streep op de vleugel, wat grijze schubjes op de rug. En een ontzettend uh, grote knalrode snavel. Vandaar die naam natuurlijk ook. Ja, ja je hebt drie soorten kerkingvogel. De rood de roodstaartkerkringvogel en de derde is de... Die heeft twee namen. Of de snavelkeringvogel, als die samen met de roodsnavel voorkomt. Of de witstaartkeerkingvogel, waar die samen met de roodsnavel voorkomt. En als je die rooie met die gele doek krijgt, dan kan er nog oranje snavelkeerkingvogels. Of zitten zit zo niet in elkaar? Nee, de, de roodsnavelkeerkingvogel, als die jong is, heeft hij wel een gele snavel. Ah. En als hij volwassen is, wordt hij knalrood. En de geelsnavelkeerkingvogel, die houdt altijd een gele je snavel. Hij heeft altijd een gele snavel. De nee. roodsnavelkeerkingvogel is de grootste van de drie. En we hebben hier uh, staartveren heb ja. meegenomen. Een centimeter of vijftig uh, ja, uh, wel, hè? Ja, de langste, de langste die hierbij zit is uh, 68. En ik heb ze nog wel langer uh, gewoon aan de beesten uh, gevonden. Wat je in de literatuur vindt, is dat ze maximaal 56 centimeter uitsteken. Maar dat is in werkelijkheid nog, ja. nog wel een stukje langer. Hele dunne, smalle, witte uh, veren. Ja. En is dat, waar, waar, uh, heeft hij die, die nodig nog om te manoeuvreren? Of is het alleen maar voor de sier? Het is, is niet helemaal duidelijk. Waar ze er in ieder geval gebruik van maken is bij de balts. Dus als ze baltsen, dan gaan er mannetje en vrouwtje uh, boven elkaar vliegen. En dan gaan ze vibreren met die uh, pennen. Ontzettend mooi gezicht. En er wordt wel gedacht dat ze er ook bij, de, bij het manoeuvreren... een beetje gebruik van zouden kunnen maken. Ze kunnen heel slecht landen. Ze zijn fantastische luchtacrobaten... En ze kunnen zwemmen, ze hebben zwemvliezen. Maar op land kunnen ze helemaal niks. Dus ze broeden in, uh, in, in gaten, in rotsen of onder stenen. En dan moeten ze eigenlijk meteen in donderen. En dat gaat met veel geweld. En bij dat uh, op de juiste plek zo'n gat inschieten... wordt wel gedacht dat ze die staartpennen ook uh, gebruiken... om een om beetje precies, te manoeuvreren. Uh, ja. Maar je ziet ze ook wel, uh, als ze ruien, dan, dan zijn die uh, pennen weg. En dan uh, komen ze ook wel in hun... Nest. Dan, dus, dan vliegen ja. ze niet verkeerd, inderdaad. Ja. En dat broeden doen ze dus op Saba. Ja. Jij bent daar dat onderzoek begonnen. Wat was de directe aanleiding dan voor dat onderzoek? Um, der, uh, Saba is in de Cariben het belangrijkste eiland waar ze broeden. Er werd geschat dat daar ongeveer een derde... of ruim een derde van de Caribische populatie op Saba broedt. Um, daar is uh, tien jaar geleden wat onderzoek aangedaan... maar nooit gepubliceerd... En uh, de Conservation Foundation van Saba die had uh, in, in afspraak met de uh, Dutch Caribbean Nature Alliance afgesproken dat ze daar monitoringsonderzoek aan zouden gaan doen. Het idee daarachter was eigenlijk, uh, die kerkingvogels zitten hun hele leven op zee... Uh, halen daar hun voedsel vandaan, komen alleen aan land om te broeden. Als je nou dat broedsucces goed monitort, zou je daarmee ook gegevens in handen kunnen krijgen over de kwaliteit van de oceanen. Ja. Dus als het aanbod terugloopt, worden de eieren kleiner, is de broedsucces minder, de groei van de jongen zou minder zijn. En het idee was om daar gewoon goede, goede gegevens voor ja. op te bouwen. Maar toen vonden jullie ook iets anders. Ja, er was een, een, een soort trainingsbijeenkomst van een aantal dagen voor de mensen van de bovenwinde eilanden. En daar was ik bij uitgenodigd. Uh, en toen ben ik verder dat onderzoek gaan doen. In die trainingsbijeenkomst hadden we een aantal uh, hele jonge kuikentjes gevonden en een aantal eieren die op uitkomen stonden. Uh, daaruit was geconcludeerd van nou, dat broedseizoen is net op gang gekomen. En toen ging ik uh, de week daarna verder. En toen waren die nesten waar die jonkies in zaten en die bijna uitgekomen eieren, die waren leeg. En toen nou, dachten we eerst nog van ja, misschien hebben we daar tijdens die training zoveel verstoring gemaakt dat, dat, uh, dat, dat daar iets mis is gegaan. Dus ik heb mijn onderzoeksgebied verlegd naar een uh, eindje verderop. En daar vond ik dat eerste seizoen ook consequent. Elk jong dat uitkwam, dat was uh, uh, binnen een week weg. Ja. Tja, Dolphie de Brot van die Maris. Wat was ja. daar aan de hand op Zama? Ja, ja, volgens uh, de camerabeelden die uh, Michiel ook heeft verzameld... was het duidelijk dat uh, katten de kuikens uit de nesten halen. Pakken ze ook de volwassenen of niet? Nee. Uh, nee? Okay. Want er zijn camera-vallen, noem je dat. Ja. Er wordt ja, de dat camera ja. neergezet en, je, en jullie gaan weg. En die camera maakt een foto zodra er ja. iets beweegt. Ja, het ja, eer e eerste jaar had ik alleen een uh, timelapse-camera. Dus die had ik ingesteld van elke minuut een, een foto. Uh, nou, fantastisch leuke uh, beelden met foto's. Uh, maar alleen overdag, want s'nachts deed hij het niet. En uh, s'nachts was dan het kuiken weg. Uh, dus het tweede jaar hadden we via vogelbescherming heeft dat gesubsidieerd... Uh, infraroodcamera's die met een bewegingssensor waren. Dus die kon je installeren en nou, die maakten drie foto's achter elkaar... zodra er iets binnen beeld bewoog. Ja. En wat zag je? En dan zag je minuus en... die met de poten. Ja, daar zag je meteen, ja. uh, bij het allereerste nest waar ik uh, die camera installeerde... meteen de eerste nacht uh, kwam daar een kat... en vervolgens uh, zag je nog een schreeuwende, een schreeuwende vogel ja. mm. en het kuiken was weg. En het nest succes in die kolonies is... Praktisch nihil. Nou, niet nooit. praktisch was echt helemaal, helemaal nee, nihil. Nee. Door, ja. Ja. Enkel alleen door die katten. Ja. Ja. En, ja. en daarop uh, volgend hebben wij dus uh, vorig jaar, eind vorig jaar, onderzoek opgestart naar uh, dat probleem van de katten. Ja. Uh, want want waar, komen, waar komen die katten vandaan? Ja, die, die zijn daar losgelaten. Door mensen die dachten dat dat een, die denken dat dat een juiste manier is om te gaan met katten waar je geen baasje voor kunt vinden, weet je? Ja. Je krijgt katten aangeboden in een asiel. Uh, ja, en, uh, of uh, die lopen in het wild rond, die veroorzaken overlast. Je vangt ze en dan steriliseer je ze. En dan zeg je, nou, uh, wil iemand uh, deze kat uh, adopteren? En als er niemand uh, voorhanden is, uh, hebben zij gedaan... in plaats van die dieren op humane wijze... Uh, ja in te laten slapen. Dus die katten zijn verwilderd. Die leven nu daar op dat eiland, ja. gewoon, in de natuur. Ja. En, en die, die gaan barokkere... los op die uh, roodsnaalde ja. ja, En die berokkenen enorme meesteren. schade. En het grote probleem is dat de stand van die katten in, in die kustzones waar die, waar die uh, kerkringvogels broeden, uh, die worden in stand gehouden door uh, voedsel, uh, die daar op de uh, vuilstort wordt uh, neergegooid. Uh, dus je hebt een hele grote populatie van katten die jaar lang, uh, het hele jaar door in stand wordt gehouden no. door dat uh, voedselafval. No. En dus... In die korte broedperiode van die roodsnavelkeringen kunnen ze dan allemaal zich concentreren op die vogels en dus gewoon die helemaal uitroeien. Ja, als een soort lopend buffetje. Ja. Um, het broedsucces is dus nihil. Bet ja. Betekent dat dat dat die dat die met met uitsterven wordt nou, bedreigd? dat was wel de angst. Uh, en en het het het, het uh, nou het, het, het, het vervelende is dat je het niet. Door hebt, want die beesten leven ontzettend lang. Dus, uh, het uh, echt vastgestelde maximum is op dit moment, staat op 17 jaar uit ringgegevens... maar verwante soorten daar, die zitten boven de 30 jaar. Er is ja. weinig onderzoek gedaan aan deze roodsnavelkerkingvogel. Dus het idee is dat die beesten zeker 30 jaar oud worden. Ze hebben ontzettende broedtrouw... dus ze komen altijd naar dezelfde nestholte terug. Dus je kunt ze 20 jaar, 25 jaar lang uh, laten broeden... En je ziet al die beesten rond het eiland vliegen. Ja, denkt, maar er komt geen goed. jong. En ja. ineens ja. dondert dan die populatie in elkaar. En dat was de angst. Daarom ben ik in het tweede jaar dat ik er uh, zat... ben ik aan de andere kant van het eiland... Uh, bij een andere kolonie die veel moeilijker te bereiken was gaan kijken. Uh, daar zaten ook wel wat katten... Er uh, werd ook wel wat uh, opgegeten, maar lang niet zoveel. Dus uiteindelijk is daar iets van, van de nesten die ik heb bekeken... toch iets van 60% van de jongen ja. uh, nog uitgevlogen. Ja. Om nou uh, te voorkomen dat die rood, uh, rood uh, zeker op die plekken uh, uh, uitsterft, de komende, ja, zijn we tussen de komende 17 en 30 jaar... Ja. Uh, uh, wat, wat, wat gaan we eraan doen? Ja, Die katten moeten weggevangen worden. Dat kan uh, redelijk uh, makkelijk uh, via kooien. Uh, en dan uh, kun je ze euthaniseren. Ook is het zo dat uh, de meeste eigenaren van katten op het eiland... al hun katten, nu al hun katten gesteriliseerd hebben. Dus uh, dat voorkomt dat je uh, weer uh, nesten krijgt en, en dat die dieren dan verwilderen. Maar en... daarmee ster... is iedereen het op de eiland erover eens dat daarmee dan de huiskat uitsterft? De, ja. uh, de, dat... de sabanen zijn het overeens dat uh, je maatregelen moet uh, treffen. We hebben enquêtes gehouden onder de bevolking. Wat grappig, want Menno, jij hebt voor Vroegvolgst TV een item gemaakt... over eenzelfde probleem op Vrimo Negoog. Ja. Op schier gaat ja. het ook zo. Hè? Verwilderde katten die vreten daar uh, vogelnesten ja. uh, leeg. Maar de, de, de mening van de Saban is misschien wel anders dan de Nederlander. Die zijn helemaal uh, achter die staan helemaal achter hun uh, Roodsnavelkering, die verdient de prioriteit. Ja. Het is en... ook het beeldmerk, een van de beeldmerken, het officiële uh, vogelwapen van Saba, is, is de Oldbens pelstormvogel, ja. maar die, uh, die zie je nooit... want die komt alleen maar in het pikken donker aan land. Ja. Dus niemand heeft die bijna ooit gezien. Maar die die staat op, het, uh, op, op de pas uh, die uitgedeeld wordt. Die, staat, uh, die kom je overal tegen. Ja. Dus maar... natuurbeschermingsorganisaties en die maris en de bewoners zeggen... nou, de, de dammer, die ja. katten, allemaal weg. We willen ja. onze vogel behouden. Ja. En hoe, hoe gaat dat nu dan aangepakt worden... Ja, dat, dat, ten, ten eerste de, de maatregelen nemen om uh, het, het verder uit de hand lopen uh, aan banden te leggen. Dus verboden op het houden van ongesteriliseerde katten. Mm -hmm. Verplichting tot registratie van katten. Beperkingen op de aantallen katten. Kijk, en, en, en de, de katten die thuis worden gehouden... Uh, we hebben uh, uh, voedselonderzoek gedaan... Die, die pakken veel minder uh, dieren uit de natuur veel minder prooien, ja, die ze okay. kattenvoer te eten. Ja, ja. Ja. Dus dat is niet zo'n groot probleem. Dus als je, die, als je de kattenhouderij, dus de, de, de mensen die katten houden... een beetje uh, ja, en, in en, kunt perken... En, ja. Maar die verwilderde katten, ga je die wegvangen? Die geschoten die, worden? Die, die, worden, die we zullen, worden? Die uitsterven? Die, die kunnen deels uitsterven, maar je zult ze, ze ook moeten vangen. Actief moeten vangen en dan euthaniseren. En dat gaat nu in het werk gesteld ja. worden? Wij hebben ook onderzoek gedaan naar, naar de gezondheid van de verwilderde katten... Op op het eiland, gekeken naar gewicht, parasieten, uh, ziektes... en uh, de, de gezondheid van organen in een preliminaire studie die we daar hebben gedaan. Die katten zien er heel erg ongelukkig uit. De kat hè, is, een, is, een, is een huisdier. Die is meer, bijna 10.000 jaar uh, nauw verbonden aan de mens... En om ze dan uh, gewoon los te laten in de natuur... en denken dat ze daar een gelukkig leven hebben op een tropisch eiland... dat is een misvatting. Ja, die kat die ja. moet wiskas hebben en vee ja, en geen ja. dus, keertien, um, vogels. Dus die gaat op, he, in een combinatie van wegvangen. Ja. En, en, en, ga je er binnenkort weer, uh, weer naartoe, uh, Michiel? Met een, een, een kooi en een donderbus? Dat zou ik wel willen, maar... Uh, um. Ik heb geen, geen aanstelling of geen? zo die dat nee. Uh, nee. verzorgt. Ik Imaris weet, doet dat wel. Ja, Imaris We, doet dat ja. wel. Oké. Okay. Uh, heren, wij gaan, uh, wij gaan afronden. Uh, heel hartelijk bedankt voor jullie komst. Bedankt voor het verhaal over de roodsnabelkeerkringvogel. Ja, Dolphie de Rot van Imaris en Michiel Boeken. Dank je wel. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, tot slot van deze uitzending nog even een uh, melding. Die is ingesproken op 035 6711 338. Mevrouw Gers, Ik heb op mijn balkon. Drie hoog voer ik altijd in de wintervogels. En daarbij was een bonte grote specht. Ik heb er niet zoveel op gelet. Maar toen ik ophield met voeren, is hij aan het timmeren gegaan van waar is het eten. Dus ik heb weer eten opgehangen. En daar kwam hij. Naar de hand wil ik gaan kijken, toen kwam er ook een vrouwtje. En die heeft die rode vlek niet in de nek, had ik gelezen in de boeken. En nu? Nou, beschuit met muisjes. Want ik heb jonkies, die brengt ze mee... en ze voert de kindjes bij mij op het balkon. Driehoog, in Rijswijk, gewoon poppa. Is dat niet enig? Ja, dat is, het zeker. dat is het zeker. Zitten wij hier nog even met de, de beide fotografen. Die zijn de natuur in geweest hier. Die komen net weer terug. Bart Siebelink, jij nog iets moois voor, voor de lens gekregen? Uh, ja, uiteindelijk wel. Altijd even zoeken. Maar uh, ik ben afgestudeerd vandaag op de uh, larven van de groene cicade. Heel okay. klein beetje, en het zat in een gras aard. Mooi groen, flink overblichten, dan krijg je hele lekkere, frisse, zoete Blar kleurtjes. Ja. Nou, we, gaan hem, uh, we gaan hem proberen nog even snel op onze site te zetten. Uh, Rob Belteman, heel kort. jij? Ik heb wat vlindertjes uh, gefotografeerd. En een zielig konijntje dat dood was. Ja, dat is ook natuurlijk. Dat is ja, ook natuurlijk. Natuur natuur natuur <laughs> <alle foto> <laughs> natuur Bart Siebelink, Rob Beltenman. Nou, alle foto's bedankt. komen op de website te staan. Daar staat trouwens ook nog een filmpje van onze jubileumuitzending vorige week. Kunt u zien hoe wij erbij zaten. daar Aan het water optreden van die muziekboot. De onderwaterfotograaf aan het werk. Ik met die volle blaas. Nou, het is allemaal te zien in dat filmpje. En op de site is, ook ook natuur is allemaal natuurlijk ook een nieuwe quiz. Herken het kuiken. Wie heeft zijn jonge dieren het best op een rijtje... en wint het boek Mijn Roofvogels van Rob Bijlsma? Dat allemaal op voegenvogels.fara.nl. Na tiene OVT van de VPRO. Met onder andere de geschiedenis van Rusland door Nederlandse ogen. En wij zitten volgende week hopelijk weer buiten. Daar. Ja. De belangrijkste wielerwedstrijd ter wereld. En dan gaan we eens kijken wat daar gebeurt in het peloton. 3.500 kilometer dwars door Frankrijk. En dit is bij tot dat stuk van 9%. De honderdste Tour de France.